Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasooli maba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zusters, het zal niemand ontgaan zijn dat altijd rond deze tijd van het jaar, dat er een heftig debat voedt over Sinterklaas en met name Zwarte Piet. En ik gebruik deze termen even voor het gemak voor verhelderingsdoeleinden, zonder verder het bestaan van een dergelijk fenomeen te legitimeren. Wat aanvankelijk... Een onschuldig kinderfeest leek blijkt voor heel veel mensen problematisch te zijn. En zoals we hebben kunnen zien afgelopen tijd kunnen de emoties hoog oplopen wanneer men het heeft over het Sinterklaasfeest of de verschillende elementen die samenhangen met dat feest. Er zijn mensen die problemen hebben met het Sinterklaasfeest vanwege het racistische karakter van de verhouding tussen Sinterklaas en Zwarte Piet, zoals de anti-Zwarte Pietenbeweging. Er zijn mensen die problemen hebben met Sinterklaas vanwege. Het heidense karakter van dat feest, zoals dat het geval is bij bepaalde christenen. En er zijn mensen die bezwaar hebben tegen het Sinterklaasfeest of feestdagen in het algemeen. Omdat het een van de kapitalistische complotten zou zijn om mensen zoveel mogelijk geld afhandig te maken. Nou, er zijn dus allerlei mensen die om verschillende redenen bezwaar hebben tegen het Sinterklaasfeest. Hoe zit dat met de moslims? Uh, wat is of zou ons standpunt moeten zijn ten aanzien van dit feest? Hebben wij ook bezwaren? En zo ja, van welke aard zijn die bezwaren dan precies? En zouden wij ons als gevolg van die bezwaren moeten onthouden van, deelnemen, van deelname aan dit feest? Nou, dit zijn enkele vragen die ik met jullie in de komende minuten wil behandelen. <tus> Ten eerste, voordat we hierop ingaan, is het van belang dat de moslim zich realiseert dat de islam, in tegenstelling tot heel veel andere religies, niet slechts beperkt is tot een spirituele aangelegenheid maar dat de islam een complete levenswijze is die alle levensdomeinen bestrijkt de islam leert ons regels en codes met betrekking tot spiritualiteit maar ook op het sociale um, en maatschappelijke vlak leert het ons regels en codes en het leert onze regels met betrekking tot de interactie met mensen met dieren met de natuur in het algemeen het leert ons gedrag ...en codes in de relationele sfeer toe te passen... ...ten aanzien van onze gezinnen en kinderen en dergelijke. Nogmaals, het is een complete levenswijze... ...die alle levensdomeinen bestrijkt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...qul inna salati wa nusuki wa wa mamati... rabbil alamin. Zeg, o oh Mohammed... ...voorwaar mijn gebed, mijn offer... ...mijn leven en mijn dood... ...zijn voor Allah, de Heer der wereld... Allah zegt, zeg mijn gebed en mijn offer. Nou dit zijn aanbiddingen waarvan wij allemaal kunnen begrijpen dat ze voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn. Maar daarna zegt hij, en mijn leven en mijn dood. Ja'ni, het leven in zijn totaliteit met al zijn levensdomeinen is een zaak die ik onderwerp aan de richtlijnen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft voorgeschreven. Nou waarom zeg ik dit? Omdat er veel mensen zijn die geen... Relatie kunnen leggen tussen geloof aan de ene kant en zaken die behoren tot de dagelijkse praktijk aan de andere kant. Zoals bijvoorbeeld het vieren van feestdagen. Zij zeggen, um, wat heeft het bezoeken van een Sinterklaasintocht of het maken van surprises op school. Wat, het, wat heeft dat nou te maken met ons geloof? Hoe wordt ons geloof dan precies geschaad met dit soort activiteit? Nou, dit is precies waar ik het met jullie over wil hebben. Ten eerste. Iedere moslim behoort te weten dat het belangrijkste principe van zijn religie het principe van monotheïsme is. Oftewel het tawhid. Dat wil zeggen het erkennen dat Allah subhanahu wa ta'ala de enige schepper en bestuurder is van het universum. En het erkennen van het alleenrecht van Allah op alle vormen van aanbidding. En het erkennen en bevestigen van zijn unieke namen en eigenschappen zonder iets aan hem gelijk te stellen. En dit principe van tawhid wordt in het Sinterklaasfeest op een hele expliciete manier ondermijnd. Nou, laten we eens een hele beknopte historie geven van Sinterklaas... zodat wij ook precies kunnen vaststellen waar de schoen dan precies wringt... als het gaat om tawhid aan de ene kant en Sinterklaas um, aan de andere kant. Nou, wie is Sinterklaas? Sinterklaas wijst op een um, uh, bisschop uit de derde eeuw... genaamd Nicolaas van Myra. Hij is geboren in... Klein-Azië, ergens in het huidige Turkije. En er doen allerlei verhalen de ronde over deze figuur. Er zijn allerlei mythes die hem omringen. Zo, uh, hij zou bijvoorbeeld een hele vrijgevige persoon zijn. Hij zou allerlei rijkdommen bij de mensen naar binnen gooien. Bij uh, arme gezinnen vooral. En omdat hij op 6 december is overleden, was het bij de mensen de traditie om aan de vooravond van zijn dood, of van de herdenking van zijn dood, cadeautjes aan elkaar uh, te geven. Vandaar ook de datum 5 december. En men claimt ook dat hij zich over de daken bewoog in de nacht om die cadeaus bij de mensen eh, af te leveren. En dat hij dat deed uit vorm van bescheidenheid of uit een vorm van oprechtheid. Dus deze man had ook nog in glas. En men claimt dat hij allerlei wonderen heeft verricht. Over hem wordt gezegd dat hij bijvoorbeeld als baby eh, consequent de, de, de melk van zijn moeder op de woensdagen en de vrijdagen niet wilde drinken omdat hij dan vastende zou zijn. En hij is ook bekend komen te staan als de beschermheilige van kinderen. Er wordt over hem beweerd dat hij een aantal kinderen uit, het, uit de dood heeft opgewekt nadat ze onterecht waren vermoord. En zo zijn er nog een aantal andere mythes die over hem worden verspreid. En nadat al deze mythes zich hebben verspreid in Europa, is de Nicolaas-vereering verspreid over heel Europa. Nicolaas van Myra, de bisschop uit Klein-Azië, hij werd een heilige. Hij werd sint Nicolaas En hij werd vereerd en aanbeden als een god. En die Nicolaasverering, die dus verspreid was over heel Europa, die veranderde op een gegeven moment in het volksfeest dat wij vandaag kennen als Sinterklaas. En wat we zien is dat al die symboliek en al die mythes eh, die hem omringen, dat die zijn overgenomen in dat Sinterklaasfeest. Ook de Sinterklaas die wij kennen is een kindervriend. En ook hij komt op 5 december uitgerekend de cadeautjes uitdelen aan de kinderen. En dan heb je ook nog de schorstenen. En die schoorsteen heeft ook een betekenis. Dat was namelijk vroeger het symbool van contact tussen mensen en goden. Als je de goden wilde aanroepen, als je dua wilde doen bij de goden, dan ging je dat doen bij de schoorsteen. En je zong dan liedjes voor de goden om hen te behagen. En daar komen ook de Sinterklaasliedjes liedjes vandaan. Je zingt hem toe in de hoop dat hij... ...jou zal begunstigen. Dus het feest is doordrongen van shirk... ...en van koefer. En om een islamitische term te gebruiken... ...we kunnen eigenlijk zeggen dat Nicolaas van Mira... ...een taroed is... ...die naast Allah subhanahu wa ta'ala wordt aanbeden... ...omdat men beweert dat hij allerlei... ...goddelijke eigenschappen had. En zelfs de... ...huidige personificatie... ...van die Nicolaas van Mira... ...namelijk de Sinterklaas die we vandaag kennen... ...zelfs hij claimt dat hij goddelijke eigenschappen bezit. Want wat wordt die kinderen geleerd? Dat als hij in Spanje is, dat hij al ziet en dat hij al weet wat de kindjes hebben gedaan... en dat hij dat dan bijhoudt in een of ander boek... en dat hij hier naartoe komt om de uh, uh, brave kindjes te belonen en de stoute kindjes te bestraffen. En ze zingen hen dan, dan ook toe met de woorden... wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, de roe. Nu is de vraag, wie is de alziende... En ziet al onze daden. Wie is de alwetende en weet wat wij hebben gedaan en houdt onze daden bij. En zal ons daarvoor belonen dan wel bestraf? Dit zijn eigenschappen die alleen aan Allah subhanahu wa ta'ala behoren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Shay, wa huwa basir. Hij is de alhorende. Niets is aan hem gelijk. En hij is de alhorende, de alziende. Dus hij, Allah subhanahu wa ta'ala, is de alhoorende. En hij, Allah subhanahu wa ta'ala, is de alziende. Hij kan mensen zien van een afstand. Het gezichtsvermogen van de mens, hoe heilig hij ook mogen zijn verklaard door zijn volgelingen, is slechts beperkt tot hoe ver het oog is. Reikt. En als iemand claimt dat hij kan zien van het ene land wat er in het andere land gebeurt... ...dan heeft hij zichzelf een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala toegekend. En het maakt niet uit of hij dat doet in de vorm van vermaak, in de vorm van traditie... ...of hij dat wel meent of hij dat niet meent. Hij heeft zichzelf daarmee gelijkgesteld aan Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah zegt in de Sora, die zelfs de allerkleinste van ons hebben gememoriseerd... ...walam yakun lehu en er is niet één gelijk aan hem. Niemand is gelijk aan hem. Niet in zijn wezen, niet in zijn daden, niet in zijn namen en eigenschappen. En een ieder die dat wel claimt... en ieder die deze eigenschappen toekent aan iemand anders... of zich inlaat met uh, zaken waarin dat wordt beweerd... die heeft zich schuldig gemaakt aan shirk. Het gelijkstellen van anderen met Allah subhanahu wa ta'ala. Het toekennen van eigenschappen die behoren aan Allah... Aan iemand anders is een vorm van shirk waarvan de moslim ver weg zou moeten blijven. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Waarlijk, wa wa degene die deelgenoten aan Allah toekent. Allah heeft het paradijs zeker voor hem verboden. En het vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Dus dit is de ernst ...van de situatie. Het gaat, om hier, het gaat hier om shirk en om de toegang geweigerd worden tot het paradijs. Dus het is zeker geen kleine zaak, zoals heel veel moslims dat vandaag wel beschouwen. En de vraag is dus, zou de moslim zich moeten inlaten met... ...of zijn kinderen moeten aanmoedigen om het Sinterklaasfeest te vieren... ...of om deel te, te nemen aan andere activiteiten die uh, samengaan met dat feest... En die, zoals wij net hebben gezegd, in essentie dus bedoeld zijn om een heiligman te aanbidden en te vereren. Nou, elk weldenkend moslim weet natuurlijk wat hier het antwoord op is. En elk weldenkend moslim beschermt zijn kinderen voor zaken die zijn geloof beschadigen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de verantwoordelijkheid om onze gezinnen en kinderen te beschermen tegen het hele vuur op onze schouders geplaatst. Hij zegt, O jullie die geloven, behoed jullie zelf en jullie familie voor een vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat. Het is dus de taak van de oude om zijn familie te beschermen tegen al datgene wat zijn geloof schaadt en wat hem kan doen belanden in het helfvuur. Nou, wat ik zojuist gezegd heb is in principe voldoende um, om te kunnen vaststellen wat het islamitisch oordeel over Sinterklaas is. Maar er zijn ook andere bezwaren. Bijvoorbeeld, waarom zou je je kind list en bedrog aanleeren? <tiek> waarom zou je je kind opzadelen met leugens? Alleen maar om hem een cadeau te geven? Alleen maar om hem lekkernijen te kunnen geven? Wat is dat dan voor voorbeeld wat je je kinderen aanleert als je dat doet? een leugen in stand houden dat een of andere heiligman in de nacht over de daken gaat... en dan via de schoorsteen cadeautjes doet in zijn schoen. Um, uh, en dan uh, groeit het kind op met dit idee. En later komt hij erachter dat het allemaal leugens waren... dat papa en mama tegen hem hebben gelogen. En dan komen papa en mama later met een ander verhaal... namelijk over Allah subhanahu wa ta'ala, de alziende en de alwetende... Die ziet en weet wat je doet en jouw daden bijhoudt en jou zal belonen of bestraffen voor wat je doet. En wat denkt het kind dan? Dat zal vast wel een ander smoesje zijn van mijn ouders om mij lief te laten zijn. List, bedrog, leugenachtigheid en dergelijke, dat zijn geen eigenschappen van een moslim. En als je wil dat jouw kinderen opgroeien als waar, uh, waarachtige en waarheidsgetrouwe en eerlijke, fatsoenlijke mensen, dan moet je natuurlijk als ouder... ...wel zelf eerst het, het goede voorbeeld geven. En jezelf onthouden of je kinderen onthouden van Sinterklaas... ...dat wil niet zeggen dat je het kind moet onthouden van plezier en cadeaus en festiviteiten en dergelijke. Er zijn voldoende alternatieven. Uh, schenk ze cadeaus met Eid al-Fitr. Schenk ze cadeaus met Eid adha Op de dagen dat er echt iets te vieren is. Oké, okay, want de feestdagen van de moslims, die gaan ergens over... Die zijn rijk aan inhoud, die hebben betekenis. Dat zijn geen verzinsels van de mensen. De, de, de feestdagen van de moslims zijn afsluitingen van periodes van, van aanbidding. Het zijn aandenken aan het leven van grote profeten. Ze hebben echte betekenis. Met Eid al Fitr bijvoorbeeld vieren wij feest om uiting te geven aan onze blijdschap. omdat Allah Subhanahu wa Ta'ala ons in de Ramadan heeft vergeven. En met Eid al Adha vieren we feest omdat wij. ...de beste tien dagen van het jaar hebben afgesloten... ...met daarin de dag van Arafa... ...die twee jaar aan zondes kwijtschelt... ...indien je die dag vast... ...en voor de mensen die natuurlijk op de dag van Arafat staan op de berg... ...Allah schelt de zondes van hun leven kwijt... ...nou dit zijn... Uh, ...ja, niet echte aanleidingen om feest te kunnen vieren... ...en het staat de moslim natuurlijk vrij... ...om uit te pakken op deze dag... ...bak lekker naaien, goop cadeaus... Uh, ...versier het huis, zing liedjes... Maak er wat van. En terwijl je dat aan het doen bent, terwijl je plezier aan het beleven bent... en je kinderen een mooie dag aan het schenken bent... ben je Allah subhanahu wa ta'ala ook nog aan het behagen. Feest vieren in de islam is een aanbidding. Nou zelfs al zou dit hele feest, dat Sinterklaasfeest... niet in strijd zijn met tawhid... en zelfs al zou het geen on-islamitische gedragingen bevorderen... zoals list en bedrog... dan nog is er voldoende aanleiding om... ...zich ervan te onthouden. De islam verbiedt namelijk het vieren van on-islamitische feestdagen... ...in ondubbelzinnige bewoording. Allah zegt... ...wanneer hij de gelovigen prijst en hun eigenschappen benoemt... ...dan zegt hij... ...en degene die geen valsheid bijwonen... ...en wanneer zij voorbij komen aan nutteloos gepraat dan lopen zij er edelmoedig aan voorbij. En veel Mufassirien hebben gezegd... Degene die geen valsheid bijwonen... dit betekent degene die de feestdagen van de Moushrikiin vermijden. Allah subhanahu wa prijst deze uh, speciale categorie aan gelovigen... die hij Ibad al-Rahman noemt. En hij noemt allerlei eigenschappen om hen te prijzen. En een van, uh, van die eigenschappen is dat zij wegblijven bij de feesten van de Moushrikiin. En in el bukhari op gezag van Aisha radiyallahu anha, zegt de profeet sallallahu alayhi wa, sallam, inna li kulli iedan, wa inna hada Elk volk heeft zijn feest en dit is onze feest. En hij zei dit op de dag van al-Fitr of de dag van al-Adha. En hij zegt dus elk volk heeft zijn feest. Feestdagen zijn dus factoren waarmee volkeren zich onderscheiden. Elk volk ...heeft zijn eigen feestdagen gebaseerd op de eigen tradities... ...de eigen religie of in sommige gevallen de eigen mythes. En het is bij alle volkeren in de wereld uiterst ongebruikelijk... ...om de feestdagen van anderen te vieren. Om de feestdagen te vieren van andere volkeren... Uh, ...die hun feestdagen hebben gebaseerd op een andere religie. Uh, en dat is niet een vorm van onverdraagzaamheid... ...of haatdragendheid of wat dan ook. Uh, het is ja, niet gewoon... ...het feit dat feestdagen hele specifieke betekenissen hebben. En als jij die betekenissen niet onderschrijft... ...dan is er dus voor jou geen enkele aanleiding om feest te vieren. En Ibn Taymiyyah zegt in zijn bekende boek... ...iqtida' al-sirat al-mustaqim, li-mukhalafati ashab jahim ...het boek waarin hij uitgebreid is ingegaan op deze hele kwestie van het vieren van feestdagen... ...en het uh, zich uh, onderscheiden van de ander uh, en dergelijke... ...hij zegt hierin feestdagen... ...zijn de meest duidelijke symbolen van een levenswijze. Wie eraan bijdraagt, draagt bij aan de essentie van die levenswijze. En je kunt jezelf natuurlijk ook de vraag stellen... ...doen de niet-moslims mee met onze feestdagen? Bijvoorbeeld met Eid al-Fitr of met Eid adha Het antwoord is nee, omdat ze niks te vieren hebben. En dat is logisch. Ze geloven niet in de verplichting om te vasten. Ze geloven niet dat ze vergeven kunnen worden... ...in de Ramadan, Dus er valt voor hun ook helemaal niks te vieren. Waarom zouden zij een feest gaan vieren... ...waarvoor geen aanleiding is? Of uh, waar misschien wel een aanleiding voor is... ...maar zij geloven niet in die aanleiding. Dus als je als moslim nu te weten bent gekomen... ...wat de aanleiding is voor Sinterklaas... ...namelijk dat het de aanbidding is van een man, ...zoals we zojuist hebben uiteengezet. Waarbij ook nog allerlei rituelen van shirk worden uitgevoerd. Als je dit te weten bent gekomen... Welke beweegredenen kun je dan nog hebben om aan dit feest bij te dragen of je kinderen te stimuleren zo'n feest te vieren? Nou, dat gezegd hebbende, ongetwijfeld zal de politiek en de media en rechts-moslim-hatend Nederland zo'n opvatting als deze bestempelen als onverdraagzaam, als anti-integratief en zo verder. En ik zie de koppen al verschijnen: haatprediker roept op tot boycott Sinterklaas. Maar als we vaststellen dat feestdagen hele expliciete symbolen zijn van een religie of van een bepaalde levenswijze. Dan is de echte onverdraagzaamheid juist wanneer je anderen verplicht om feestdagen te vieren die niet bij hem passen. Wanneer je de anderen verplicht om feestdagen te vieren die niet passen in zijn identiteit. Echte onverdraagzaamheid is wanneer je de ander het recht ontneemt... om zijn eigen religieuze of culturele identiteit te kaderen... en af te bakenen... en zelf te bepalen wat daar wel bij hoort... en wat daar, wat, wat, wat daar niet bij hoort. Dat is echte onverdraagzaamheid. En een tijd geleden werd uh, Arie Slop van de ChristenUnie gevraagd... hoe hij dacht over het einde Ramadanfeest. Over Eid al-Fitr. Wanneer dit een nationale feestdag zou worden. En hij zei... Nederland... ...heeft een christelijke cultuur en daarin gaan we geen nationale feestdag vrijmaken van een islamitische traditie. Dus wat hij eigenlijk zegt is, Riddelfitter past niet bij ons omdat wij een andere religie en cultuur hebben. En dat klinkt ook heel logisch. En daarom zeggen wij ook Sinterklaas en Kerst en heel veel andere feestdagen... ...passen niet bij ons omdat wij gewoonweg een andere religie en een andere cultuur hebben. Daar is niks onverdraagzaams aan, daar is niks haatdragends aan. Integendeel, het is gewoon een poging, net zoals dat het voor Aris Lop een poging was, om, de eigen, uh, om het karakter van de eigen religie uniek te houden en te beschermen. En daarom zouden moskeeën en stichtingen en islamitische organisaties actief hun uh, achterban moeten oproepen om het Sinterklaasfeest niet te vieren. Daar is islamitisch gezien alle redenen voor. Zoals we zojuist hebben uiteengezet. En de bewijzen die wij hebben aangehaald is slechts het topje van de ijsberg. Er zijn talloze bewijzen uit de Koran en uit de Sunnah en uit de akwal van de salaf van deze umma Die aantonen dat dat islamitisch niet uh, uh, te rechtvaardigen is. Dus islamitisch gezien is er alle reden voor. En maatschappelijk gezien is er ook alle Ruimte voor, oké? Okay? Als christelijke politici zich negatief kunnen uitlaten over het vieren van andermans feestdagen... dan kunnen moslimvoormannen dat ook. En het heeft niks te maken met onverdraagzaam of wat dan ook. Integendeel, het is gewoon je verantwoordelijkheid nemen als vertegenwoordiger, als voorman van een bepaalde religieuze groep... wanneer jij jouw religieuze achterban daarop wijst. En tot groot ongenoegen van heel veel moslims die van hun religieuze autoriteiten verwachten dat ze hen waarschuwen... dat ze hen informeren over de gevaren die op de loer liggen voor hun geloofsleer. Tot groot ongenoegen van hen, constateren heel veel van hen... dat er uh, momenteel een hele grote verduisteringsmentaliteit heerst... bij het islamitische religieuze establishment... als het gaat om onderwerpen die maatschappelijk gevoelig liggen. Kijk, hoe moslims dienen om te gaan met het Sinterklaasfeest... Dat is een onderwerp dat gewoon behandeld moet worden in vrijdagspreken. Dat is een onderwerp waarover een standpunt, een standpunt moet worden ingenomen binnen islamitische samenwerkingsverbanden. En waarover de achterban dan vervolgens geïnformeerd moet worden door middel van verklaringen en dergelijke. Dat is niet iets waarover wij stil zouden moeten zijn omdat we bang zijn weggezet te worden als onverdraagzaam, onverdraagzaam anti-integratief en dergelijke. En overigens, dat zul je toch wel je zult toch wel weggezet worden als onverdraagzaam. En kijk hoe bepaalde moskeeën de afgelopen jaren hun best hebben gedaan om in de smaak te vallen. Maar desondanks plaats hebben moeten nemen in het verdomhoekje. En het is ook niet een onderwerp dat wij alleen maar achter gesloten deuren moeten behandelen. Waar niet de ogen en de oren van de media bij aanwezig zijn. Dit is een zaak. En zo zijn er nog tal van andere zaken die de kern van onze Archide raken. En daarover zou je in ondubbelzinnige bewoordingen uh, een standpunt moeten innemen. Want anders zijn wij de posities van leiderschap en, en, en, en, en, uh, en voortrekkers die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft toegekend, uh, toe anders zijn wij deze posities niet waard. Wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin nasi wa la taktumon fa nabadhuhu waraa' dhuhurihim bihi thamanan qalila. Allah wa zegt en gedenk toen Allah een verbond aanging met degene aan wie het boek was gegeven om het duidelijk te maken aan de mensen en om het niet verborgen te houden. Maar zij wierpen het achter hun ruggen en ruilden het in tegen een geringe prijs. Slecht is datgene waarvoor zij het inruilden.